9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Topman Dick Boer van supermarktconcern Aholt Delhaize stapt op en de Britten denken te weten waar het zenuwgas is gemaakt dat is gebruikt bij de aanval op dubbelspion Skripal. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijds. Volgens de Britse krant The Times hebben de veiligheidsdiensten in Groot-Brittannië... het Russische laboratorium ontdekt waar dit zenuwgas Novichok is gemaakt. De veiligheidsdiensten zijn niet 100% zeker... maar hebben wel een groot vertrouwen dat ze goed zitten. Volgens The Times is het lab getraceerd op basis van analyse van gegevens... die in de dagen na de aanslag zijn verzameld. De krant meldt de locatie van het laboratorium niet. Topman Dick Boer van Aholt Deleuze stapt op. Hij wordt in juli opgevolgd door Frans Muller... die nu de tweede man is bij het bedrijf. Boer stond sinds 2013, toen Aholt met Deleuze fuseerde... aan het roer van het Nederlands-Belgische concern. Oud-ING-bestuurder Hommen wordt president-commissaris van Aholt Deleuze. Hommen vervulde die functie ook al tussen 2013 en 2016. Belangrijke websites en apps in Nederland... moeten snel beter worden beschermd tegen DDoS-aanvallen... zeggen vijf deskundigen in Digitale Beveiliging. In een open brief roepen ze de overheid en bedrijven op... om beter samen te werken. Op dit moment regelen bedrijven en instellingen... afzonderlijk hun bescherming tegen internetaanvallen, Maar volgens de deskundigen gaan ze in hun eentje... de DDoS-oorlog niet winnen. Eerder dit jaar werden verschillende overheidswebsites... en banken getroffen door DDoS-aanvallen. De Surinaamse president Bouterse heeft zes ministers... van zijn kabinet vervangen. Het is de tweede keer sinds het aantreden van zijn tweede regering... in 2015 dat Bouterse een grote ministerswisseling uitvoert. Volgens de president zijn er de tweede helft van deze regeerperiode... mensen met andere kwaliteiten nodig... die de goede plannen van de vorige ministers kunnen uitvoeren. De oppositiepartijen in Suriname vinden de ministerswisseling... een verspilling van overheidsgeld... en een bewijs van incompetentie van de regering. Een kartcentrum in Hogeveen is vannacht verwoest door brand... en in de omgeving zijn wegen afgezet. De brandweer heeft honderden meters slangen uitgerold... omdat er veel bluswater nodig was om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Hogeveen is nog niets bekend. En de Filipijnse regering heeft een van zijn eilanden gesloten voor toeristen. Het komende half jaar mag niemand het bounty-eiland Boracay bezoeken. Volgens... President Duterte is het eiland veranderd in een beerput... en is dat de schuld van de hotels en de restaurants. Die zouden onder meer hun afvalwater lozen op zee. Als ze binnen zes maanden geen maatregelen hebben genomen... wil Duterte het eiland helemaal sluiten. Duizenden mensen op Boracay zijn afhankelijk van het toerisme. Het Filipijnse eiland trok vorig jaar 2 miljoen bezoekers. Het weer tot slot vanochtend eerst nog bewolkt... met vooral in het oosten soms regen, vanmiddag droog en geregeld zon. Er maait wel een stevige noordwestenwind... en het wordt niet warmer dan een graad of 8, A9. Morgen zaterdag droog, zonnig en ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. 75 files zijn het uh, nu en 340 kilometer bij elkaar opgeteld. Dus dus uh, 100 kilometer minder dan een half uur geleden. Dus dat gaat langzaam de goede kant op. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog wel veel vertraging... tussen. Amersfoort Noord en Barneveld. Er staat zeven kilometer door een ongeluk. Ze zijn nog bezig met het bergen van de laatste auto's. De rechterrijstok is nog dicht. Hoeft niet al te lang te duren. Meer volgens Rijkswaterstaat. Maar vooralsnog staat het wel stil in die zeven kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende elf kilometer. En dat levert een half uur vertraging op. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Staat tussen Heemskerk en Haarlem-Zuid. 14 kilometer file. Er lagen wat planken op de weg die daar zijn verloren. Je moest even over de vluchtstrook, maar de weg is nu weer vrij. Alleen de afrit Haarlem-Zuid is nog afgesloten. En dat levert je een uur vertraging op. Op de A44 richting Amsterdam een half uur vertraging... tussen Oesgeest en Kaagdorp. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte auto. Zijn is een aanrijding gebeurd. En op de A59 van Zierikzee naar Os... tussen Nuland en Knopend Paalgraven... 6 kilometer en een half uur vertraging. En ook weer een half uur vertraging op de A67 van Venlo naar Eindhoven... tussen Liesel en Geldrop.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 Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl Je hebt beunhazen en je hebt eindbazen. Je hebt over de balk en je hebt achter de hand.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 Zes minuten over negen is het. Ja, de topman van het grootste supermarktconcern van Nederland vertrekt. Die topman heet Dick Boer en hij is dus van Ahold Deleuze... het moederbedrijf van Albert Heijn. Sinds de fusie tussen Ahold en Deleuze was Boer al de topman. Hij wordt opgevolgd door Frans Muller. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Verrassend? Zeker niet verrassend, want er waren al geruchten... dat dit vertrek eraan zou te komen. Dat was in februari, stond het al in verschillende media. Ik sprak Dick Boer eind februari nog bij de jaarscijfers. Vroeg, eh, vroeg hem erna en toen zei hij dit... Zoals u ziet vandaag heeft u, uh, heeft u daar niks over kunnen lezen... en ik zit met u aan de telefoon vandaag om uh, over avondelijzen te spreken. U heeft nog geen plannen om te vertrekken? Ik heb het prima naar mijn zin. Elke dag zorg ik dat uh, de klanten en mijn medewerkers uh, het ook prima naar de zin hebben. Bent u het over een jaar ook nog? Spreek ik u dan weer? Nogmaals, ik kan niet ingaan op alle speculaties die in de media staan. Dus ik laat het uh, allemaal aan u. Ja, dat was in februari. Dat was eind februari inderdaad. Ja. Nou, het, het script is bijna helemaal uitgekomen wat, wat, hoe het toen werd gezegd... dat Frans Mullig zijn rechterhand, de voormalig topman van Delhaize, dat hij hem op gaat volgen. Nederlander is dat ook. Um, werd toen ook gezegd dat Dick Boer uh, voorzitter werd... van de Raad van Commissarissen bij Ahold. Dat is niet het geval. Hij blijft aan tot uh, juli en dan blijft hij nog een jaar adviseur. Hij mag ook niet meteen voorzitter worden van die Raad van Commissarissen. Er zijn allerlei regels voor, want die moet het bestuur gaan controleren. Een beetje raar als je dan net direct uit het bestuur komt. Op termijn zou hij het wel kunnen worden... dus wellicht zien we hem wel weer terug uh, over een okay, tijdje. Dus, dus het is niet, waarschijnlijk dus niet exit voor hem bij... Uh, want, want... Nou, in ieder geval voorlopig, uh, komende anderhalf jaar... zit hij nog wel bij Ahold, ja. maar niet meer... Uh, als hoogste baas. Wa wat, wat, wat is de reden dat zo'n topman denkt... nou, het is wel mooi geweest...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 die is inmiddels afgerond. Dus je kan zeggen, hij heeft dit kunstje heeft hij geflikt. En hij laat nu het, uh, ja, het voortbouwen van dit bedrijf over aan zijn rechterhand. Misschien is het ook wel een afspraak die ze eerder al gemaakt hebben bij die fusie. Want toen had hij dus ook met Frans Muller, die nu de topman wordt uh, te dealen, had hij ook moeten paaien om hem binnen te halen. Om die. Uh, toestemming voor die fusie te ja. krijgen. En waar, waar, waar ligt voor die Muller de grootste uitdaging dan... voor de komende tijd? Nou, er zijn grote problemen in België. Daar lopen de winkels niet zo goed als in de rest van de wereld. Er zijn uh, problemen met lege schappen. De toelevering gaat gewoon niet lekker. En de omzet die stijgt niet, zoals het wel gebeurt in de rest van de wereld. Dat moet gaan veranderen. Ik denk dat dat de belangrijkste opdracht wordt... voor uh, Frans Muller de komende tijd. Nick Wouters was dat... Dan naar Groot-Brittannië. De veiligheidsdiensten daar, die denken dus dat ze het Russische laboratorium hebben ontdekt... waar dat zenuwgas Novichok is geproduceerd. Dat spul dat is gebruikt in het Britse Salisbury... bij de aanval op dubbelspions Kripal. Dat zegt de Britse krant The Times. Die schrijft dat het laboratorium is gevonden op basis van wetenschappelijk onderzoek... en analyse van gegevens die in de dagen na de zenuwgasaanslag zijn verzameld. Correspondent Tim de Wit in Londen. Tim, wat staat er dan in The Times? Nou ja, de krant heeft deze informatie op basis van regeringsbronnen, zeggen ze. Je zegt het al, die informatie is door de Britse geheime diensten... bij elkaar verzameld, wetenschappelijk onderzoek. Wellicht dat er ook nog mensen op de grond zijn in Rusland... die de Britten daarbij geholpen hebben, dat weten we niet precies. En het zou inderdaad gaan om een fabriek in Rusland... waar dit Novichok gas gemaakt is, waar precies in Rusland... dat schrijft de krant er niet bij. Daarnaast zeggen ze verder wel dat de geheime diensten... en ook de regering het nog niet... 100 procent, eh, zeker weten dat dit inderdaad om een Russische fabriek gaat... waar dit specifiek gebruikte gas ook gemaakt is. <lacht> uh, maar de informatie die ze hebben uh, wijst wel steeds meer die kant op... Uh, schrijft de Times. En Daarnaast gaan ze zelfs nog ietsje verder... want het schijnt ook uh, dat volgens die Britse informatie... de Russen zelfs getest zouden hebben... of ze dit Novichok-gas voor liquidaties uh, konden gebruiken. Ja. Maar goed, voorlopig is het alleen de Times die dit meldt. Ja, het staat nu alleen nog in de Times. En zij schrijven het dus ook nog eens op basis van anonieme bronnen. Dus het is echt nog niet helemaal zeker. Maar goed, dat is tegelijk ook niet zo gek. Want dit soort geheime inlichtingen worden normaal gesproken... niet zomaar openbaar gemaakt. Kijk, het probleem is natuurlijk wel dat de Britse geheime diensten... natuurlijk sinds die aanslag begin maart bezig zijn... op allerlei manieren informatie te verzamelen... om in kaart te kunnen brengen wie hierachter zit. En alles wijst volgens die informatie richting Rusland. Het probleem is alleen... Kijk, ik zei het net al even, het zou goed kunnen... dat de Britse geheime diensten bronnen in Rusland eh, hebben... die ze helpen om, om deze informatie in kaart te brengen. En als ze die informatie dus openbaar zouden maken... zou je natuurlijk ook die bronnen in gevaar kunnen brengen. En daardoor is het eh, ook heel erg ongebruikelijk zelfs... dat regeringen eh, geheime inlichtingen zomaar in de openbaarheid brengen. Maar tegelijkertijd eh, is dat natuurlijk ook meteen het probleem voor de Britten. Want ze zeggen dus wel steeds allerlei be bewijs te hebben. Ja. Maar als het niet openbaar wordt gemaakt, kunnen ze natuurlijk ook moeilijk... Alle twijfel wegnemen. En, en ja, Rusland is daar natuurlijk al uh, sinds die aanslag mee bezig... om maar zoveel ja. mogelijk twijfel te zaaien. Want je, merk je dat ook, dat de druk toch al toeneemt... dat de Britten nou eerst uh, met wat concreter bewijs over de brug komen? Ja, je merkt dat toch wel, zeker de afgelopen dagen... Eh, waarin je toch ziet dat de Britten een beetje door Rusland... in de hoek eh, werden gedreven. Eh, we zagen eerder deze week het interview... van het hoofd van het Britse defensielaboratorium... dat onderzoek deed naar het zenuwgas. En eh, hij zei in het interview een beetje onhandig... Ja, wij konden niet vaststellen dat het zenuwgas uit Rusland komt. Eh, dat was op zich namelijk ook niet de taak van het laboratorium. Zij moesten vooral vaststellen om wat voor soort gas het precies uh, ging. Maar je merkte, de Russen sprongen daar meteen op... wezen er ook nog maar eens op door te zeggen... zie, de Britten hebben echt geen spatbewijs. Nou, er kwam vervolgens gistermiddag nog een ongemakkelijk moment bij... want toen uh, bleek dat het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken... een tweet van een paar weken geleden heeft uh, verwijderd. Uh, daarin stond namelijk dat dat Britse laboratorium... wel had vastgesteld dat het gas uit Rusland kwam. Die informatie klopte niet, uh, dus die tweet werd verwijderd. Dat maakte natuurlijk ook geen sterke indruk... Ook daar sprongen de Russen meteen weer op. Ja, en in dat licht is het misschien ook niet zo verwondelijk... dat er vanuit de regering vandaag toch wat informatie gelekt wordt... richting de Times in dit geval. Omdat de Britten ja, natuurlijk toch alweer het initiatief naar zich toe willen trekken. En uh, zeker willen voorkomen dat de Russen... Uh, nog verdere twijfel kunnen zaaien. Correspondent Tim de Wit was dat vanuit Londen. Stem in de popmuziek. Paul Garrick was dat. Don't Shed a Tear uit de jaren 80. Het is nu 16 over 9. De kritiek van Jan ja. Publiek. Eliza, Eliza. Kom maar op. Ja, ja. Uh, de VVD wil slachtoffers van wraakporno, shaming en andere vormen van internetpesten harder gaan aanpakken. Door hogere boetes bijvoorbeeld, maar ook door het stiekem opnemen van gesprekken te verbieden. En daar schrikt Twitteraar Anonymous Chaotica nogal van. Um, dat is namelijk een perfecte manier om fraude en andere incorrecte zaken te bewijzen, zegt hij of zij. Ja, um, nou, laat, we, want ik heb dat ook gevraagd aan Sven Koopmans. Er is nog natuurlijk een ander groot voorbeeld: die Hollederzaak. Die, die zus heeft natuurlijk heel veel van die opnamen in het geheim gemaakt van haar broer. Nou ja, waar we toch even een bepaald beeld van, uh, van de heer Holleden kregen. Dus even kijken wat Sven Koopmans daar vanochtend bij ons over zei. Er moet wel een uitzondering zijn voor bijvoorbeeld uh, onderzoeksjournalistiek. of dit soort publiek belang. Maar als jij gewoon uh, thuis op de bank zit. Uh, dan mag niet iemand dat zomaar opnemen zonder toestemming. Uh, en, want dan weet je ook niet meer wat er gebeurt. Dus ik zeg. laten we dat verbieden. Dat is gewoon heel gek. Hij is de initiatiefnemer van die, uh, van die wet. Dus VVD Sven Koopmans. Ja, dan een mailtje van Marika Kleibeuker. Zij vraagt zich af waarom de vermoorde broer van Nabil B... de kroongetuige in de zaak over de Mokkaloorlog, aangeduid wordt als Redouan B., dus afgekort... terwijl die een onschuldig slachtoffer is. In het begin werd zijn achternaam namelijk wel vermeld, viel haar op. En daarom vraagt ze dus... wat is de regel om de achternaam met alleen de beginletter te publiceren? Ik vind het een goede vraag, eigenlijk, want uh, ik, ik, moet eerlijk zeggen, ik zat daar zelf ook een beetje naar te kijken. Van waar, waarom gebeurt dit allemaal? Uh, maar er zijn natuurlijk wel wat algemene regels over uh, verdachten. Hè, die noemen we eigenlijk nooit bij naam. Uh, zolang iemand verdachte is en niet veroordeeld... Uh, wordt altijd de afkorting gebruikt. Nou ja, dat is met, met het geval van verdachten. Maar in dit geval gaat het dus om een broer van een kroongetuige... waar, waar ook de naam door justitie van gemeld werd, in eerste instantie. Ja, um, wij hebben dus uh, het, het antwoord eigenlijk op de vraag hier... Uh, hoe wij daar mee, bij de NOS uh, mee om zijn gegaan... is dat we de, de lijn van justitie hebben gevolgd. Dus we hebben in eerste instantie wel de naam genoemd. Later is dat teruggebracht naar de B... om ook dus de familie weer zo snel mogelijk in de anonimiteit te brengen voor de veiligheid. Ja. Ik zat het zelf een beetje van afstand te kijken. En toen dacht ik van, waarom meldt justitie überhaupt? Want kijk, dit, die, die, die correctie snap ik dan wel. Maar ja, intussen staat die naam wel overal natuurlijk op het internet en zo. Dus mensen die ja. kwaad willen weten toch wel welke familie het is. Maar um, dat justitie in eerste instantie ook gewoon met die naam naar buiten kwam... ook van die kroongetuigen... dat. Geef ik jullie gezegd niet zo goed. Nee, maar goed, dat is dus uh, een beetje de algemene, het algemene antwoord op deze vraag. Ja. Dank voor de vragen en voor aan- en opmerkingen. En blijf dat doen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn.nl. Veel files zonder verhaal vanochtend heb ik genoteerd, Dennis Moor. Ja, ja, maar er zitten nu wel een paar files bij met verhaal. 225 kilometer staat er nog, dus de teller gaat wel steeds rapper naar beneden. En dat komt onder andere ook doordat de A1 van Amsterdam. Amsterdam naar Apeldoorn weer vrij is bij Barneveld. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld was namelijk de weg voor een gedeelte afgesloten. Twee rijstroken waren een tijdje dicht. Vanwege een ongeluk de weg is weer vrij. Vertraging is nog wel een half uur daar. Op de A9 tussen van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Haarlem-Zuid. 12 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Nog wel drie kwartier vertraging. A44 naar Amsterdam, bij Noordwijk en Hout, 20 minuten extra. er heeft een kapotte auto gestaan na een ongeluk. A59 richting Os, tussen Os en Pauwgraven, 5 kilometer file. En de vertraging is hier zo'n 20 minuten. En de A67, Venlo-Eindhoven, tussen Liesel en Ast, 5 kilometer. En een dikke 20 minuten extra nog. Theatermaker Stefanie Laurier die wil een revolutie ontketenen... met haar voorstelling Revolutie van de Mislukking. Want in deze tijd waarin je niet meer mag falen... is het tijd voor een ander geluid, vindt ze. Laurier heeft net haar eerste try-out achter de rug en morgen is de première. Stephanie, goedemorgen. Goedemorgen. Die try-out was natuurlijk één grote mislukking. Ja, totaal. Ja, heel goed. <laughs> nee, ging het goed of niet? Ja, het ging wel goed, maar is, als maker ben je natuurlijk altijd bezig van... het kan beter, het kan nog beter. Dus ik zit nu... hoe gaan we het nog beter maken? Ja. Hoe gaan we de, de mislukking geslaagd maken? Waarom is die revolutie van de mislukking nodig? Nou, ik vind vooral in deze tijd zeggen we allemaal dat we mogen falen. Maar ik vind dat helemaal niet. Ik kom er juist achter dat er zoveel, dat je zo erg moet streven naar het ideaal en moet streven naar succes. En eigenlijk vind ik dat we gewoon onze hoofden moeten openbreken en zeggen, ik weet het ook allemaal niet precies hoe het moet. <laughs> ja, ja, toch? Ja, praat je dan ook tegen jezelf? D dit, ja, ja. dat zeg ik dan ook tegen mezelf. Ja. <laughs> ja. Heb, heb je gefaald? Ja, nou ja, goed. Dat is voor mij, ja, ik vind wel dat ik, heb gefaald, maar dat hoort natuurlijk ook bij het leven. Um, ja, ik denk dat je ook elke dag natuurlijk tegen mislukkingen aanloopt... hoe groot of hoe klein die ook zijn. Ja, maar toch, is dat, ja. is, is dat, hoe erg is dat eigenlijk? Want je hoort toch ook heel vaak verhalen van mensen die... Nou ja, ja. ook mensen die uiteindelijk heel ver gekomen zijn... noem het maar op, in, in, in de muziek of in, in de film, ja. in, in het bedrijfsleven... die zeggen ook allemaal van ja, ik heb ook wel eens een keer... wat mindere periodes gehad, maar daar heb ik juist een hele hoop van geleerd. Ja, maar goed, maar op dat moment, als je helemaal in de, in, in, in de knelling zit... en in je bed ligt, huilend, dan denk je niet... ah ja, hier ga ik iets productiefs uithalen. Hier ga ik een mooie voorstelling over maken. Dat is, gebeurt meestal pas daarna. Um, dus nu kan ik denken, oh ah ja, dat is overal wel goed voor geweest. Maar op dat moment had ik dat niet... Maar je hebt het wel meegemaakt ook dat je, laten we zeggen van van grote toppen ook wel naar, uh, nou lichte dalen bent gegaan. Ja, ja, klopt. Het is niet, ik bedoel, ik ben nu 31, het is niet zo dat ik helemaal zo in een totale crisis heb gezeten, maar ik heb wel, ben wel tegen aangelopen dat ik voelde dat ik in een hokje moest pak, uh, uh, passen. Dus bij mij is het vaak dat mensen mij in een hokje proberen te stoppen. Ook wat ik maak, wat niet echt te uh, definiëren in een bepaald genre, en dat vinden mensen vaak lastig. En daar liep ik heel erg tegen aan. Dus de druk werd steeds groter en op een gegeven moment... ja, toen kon ik het eigenlijk niet meer aan. En ga je daar dan zelf ook in, in mee te veel? Of je houd je jezelf daarmee dan voor te gek van... Ja. Uh, het gaat al, he, naar buiten toe, van het gaat allemaal hartstikke goed... en uh, lekker bezig allemaal, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet was of vond? Ja, het, het raar ook in die periode is dat ik eigenlijk gewoon voorn voornamelijk thuis was... en dat mensen allemaal zeiden... oh, dat gaat echt goed, goed met jou, hè? Toen dacht ik, hè, maar hoe dan? Dus mensen projecteren ook iets op jou... terwijl je denkt, dat is helemaal niet aan de hand. Dus het is een heel raar... Gegeven. Ja, en dan, en dan probeer je daar toch aan te voldoen door er dan maar in mee te kletsen, terwijl je zelf denkt: van ja, het, het gaat helemaal niet zo goed. Ja, het is een beetje jezelf door het leven heen bluffen. En ik denk dat we daar allemaal vrij goed in zijn. Dat je kan denken: oh ja, het gaat eigenlijk best wel goed in je hoofd. En al die demonen die zeggen: alleen maar nee, het gaat niet ja. goed, het gaat niet goed, het kan beter, kan ja, beter. Kijk eens een ochtendje op Facebook. Euh, <lacht> alle mensen ja. geven wel een heel rooskleurig beeld al van hun eigen leven, terwijl er <sweeg> ook wel eens een keer iets mis zal gaan, natuurlijk. Ja, klopt. Dus wat, wat zouden we dan moeten doen? Of een soort uh, tegengeluid aan Facebook... een soort ander Facebook waarin we eigenlijk alle, alle ellende kunnen opschrijven. Ja. Of maar, niet. Ja. Maar is dat ook een beetje de boodschap van jouw voorstelling dan? Van dat het helemaal niet erg is om, om ook eens een keer te zeggen... van ja, het gaat vandaag helemaal niet zo goed, want uh, dit of dat is er aan de hand. Ja, ik, kan, ik ben natuurlijk een maker, dus ik maak voorstellingen... omdat ik gewoon dat doe en dat hopelijk ook kan. Dus dit is mijn manier om te laten zien... hier ben ik mee bezig, hier, dit is mijn gevecht... En ik hoop dat ik daarmee mensen kan inspireren en kan dat mensen ook over hun eigen mislukking gaan praten. Want um, dat is een interessante vraag: van wat is falen dan precies? Uh, dat, dat ligt ook een beetje aan het perspectief van degene die zichzelf vindt falen. Want misschien leg je de lat dan ook wel veel te hoog. Ja, klopt. Want eigenlijk is het falen, ja, dat doe je zelf. Want daardoor ga je falen omdat je uh, dingen eist van jezelf die soms nog wel eens onmogelijk blijken te zijn. Dus dat klopt wel. Dus het is ook echt een gevecht. Dus ik noem het altijd soort het, het beest in jezelf. De demonen in je hoofd. Um, die maken eigenlijk dat de mislukking nog groter wordt. Want in principe is out is eigenlijk goed gegaan. En ik kan alleen maar denken. Ah, het was verschrikkelijk. Iemand <lacht> keek niet leuk. Zie je nou. Het werkt niet. Ze vinden het niks. Ik ben niks. Ja. Dus dat is... Wat, wat doe je, wat, want je hebt dus dit, dit, ook, dit proces ook wel meegemaakt. Dat, dat is nu omgevormd tot, tot een, uh, ja, een, een mooie voorstelling uiteindelijk. Maar wat doe je er zelf nu mee? Wat heb je voor jezelf van geleerd? Hoe ga je om dan met dit, als je dit soort signalen weer bij jezelf herkent? Therapie. Heel veel therapie. Dat is altijd... Nou ja, hoe ga ik daarmee om? Um, ja, je wordt ouder. Het is dus misschien ook cliché. En je leert. Ik maak een voorstelling over. En ik merk ook dat het onderwerp heel actueel is. Dus dat geeft me ook weer kracht. Dat ik denk, oh ja, dit is wel iets wat mensen bezighoudt. En dat is wel fijn dat je ook na een voorstelling... gesprek hebt met mensen die dan over hun eigen mislukking... over hun eigen falen gaan vertellen. En dat is wel bijzonder. Dat je denkt, oh ja, ik ben ja. niet alleen. Ja. En uh, gespannen ook over de reacties dan op de voorstelling? Pff, hou op zeg, ja, tuurlijk. <laughs> ja, dat is. En dan denk ik, oh ja, dit is de revolutie van een mislukking. Dus het mag ook mislukken. Maar natuurlijk denk je dat niet. Het moet gewoon goed zijn, maar ik ben alleen maar... nu ook, ik denk niet meer, oh ja, ik heb nog dit doen, ik nog dat doen, nou, dat kan beter. Ah, wanneer <lacht> houdt het op? Wanneer ja. houdt het op? Ja. Nou, ik, ik zal je niet langer van je werk houden dan. Nee, nee, nee. Uh, nee. En lekker falen met z'n allen, wat maakt het ook ja. uit? Ja, ja, inderdaad. Ook voor de mensen die naar voor zijn komen. Het mag, hè, het kan. Het is, het is, dit is het. Ja. Ja. Binnenkort te zien, overal. Uh, Stephanie Laurier, dank voor je verhaal. En succes yes. met uiteindelijk de première van die uh, revolutie van de mislukkingen. Want zo heet haar voorstelling. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, gaat u meer over horen. De komende uren de Woutertje Pieterse prijs. De prijs voor het beste kinderboek wordt vandaag uitgereikt. Er zijn vijf genomineerden. En de jury heeft de meest uitzonderlijke boeken qua taal, genre en vorm gekozen. De prijs is een geldbedrag van 15.000 euro en wordt vanavond in Amsterdam uitgereikt. Bij Pieter houdt de NAM vanavond een informatiebijeenkomst over gaswinning in het gebied daar. Omwonenden grijpen die avond aan om actie te voeren. Ze willen dat er niet gefrekt gaat worden. Dat is gaswinnen door water en chemicaliën in de grond te spuiten. Volgens TNO is er geen sprake van bodemvervuiling en wordt dit bovendien al heel lang gedaan in Nederland. Als je je voorstelt dat de hoeveelheid water die je gebruikt zo'n 50 tot 100 keer minder is dan wat je bij schaliegas nodig hebt. En dus ook naar vanaf minder chemicaliën. Dan zijn ook de risico's die verbonden zijn aan het vrekken in gewone zandsteen een stuk minder. In Nederland wordt al gefrekt sinds 1950. Zowel aan land als op zee. Dat gaat om ongeveer vijf keer per jaar. Ja, dat is over het vrekken in Pieterzeil. We blijven in het noorden, want in Otterdum in Groningen... werkt men aan een bijzondere manier om de dijken te versterken. Kleirijperij heet dat. Verslaggever Roel Pauw is bij de start van de kleirijperij. Roel, wat uh, gaat ja. daar dan gebeuren, waar jij bent? Ja, prachtig woord, hè? Kleirijperij met die drie-ei-klank. Het is ook wel iets bijzonders. Uh, uit de dollard en de ems moet uh, met regelmaat... Uh... klei... slip worden opgebaggerd ten behoeve van de scheepvaart. En dan blijf je zitten met een heleboel modder. En nu is bedacht dat je die modder misschien zou kunnen omwerken tot klei... waarmee je dijken kunt versterken en land kunt ophogen. Uh, maar dat gaat niet zomaar. Het zout moet eruit. Het moet minder nattig worden. Dus uh, er zijn 14 proefvelden bedacht. En dan wordt er gekeken wat de beste methode is... om die, dat slip om te werken tot bruikbare klei. Dus van, van zout naar zoet eigenlijk... Van zout naar zoet en van kletsnat naar minder nat, zodat je er lekker mee kunt. Kleien, zou ik zeggen. Ja, in Otterdum gaat dat gebeuren, in Groningen. Rolpauw is erbij en later vandaag meer daarover horen we zijn verslag. Dan gaan we nu naar Guilherne voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ben je wel eens verdwaald op Schiphol, Jurgen? Ja, vast wel een keer. Ja? Ja. Dat is jammer. Dan heeft Paul Meijksenaar zijn werk niet goed gedaan. Maar over het algemeen wordt hij geroemd en geprezen vanwege zijn werk. De naam zegt waarschijnlijk niet zoveel. Maar wel als je bedenkt dat hij de bewegwijzering op Schiphol heeft gedaan. Op NS-stations, in ziekenhuizen, in musea. Uh, kortom, hij zorgt ervoor dat wij onze weg kunnen vinden. En Morgen wordt uh, een, zijn uh, woord, die hij zelf heeft in het leven geroepen... om dat soort mensen ook eens uh, die dat ontwerpen zeg maar, in het zonnetje te zetten... uitgereikt aan de gemeente Amsterdam vanwege de goede inrichting van de stad. Hij komt daar straks alles over vertellen. En Roelie Post is ook... De de gast. Zij adviseerde achter de schermen over die serie De Export Baby, die zaterdag begint, over kinderhandel. Zij was zelf ook klokkenluider in de Europese Commissie rondom Roemeense adoptieschandalen en begrijpt niet dat uh, adoptiemogelijkheden tussen landen nog steeds mogelijk blijven. En natuurlijk hebben we de gevaren van de internetten die we in Stand.nl bespreken. Uh, Saada de hoofdredacteur van One World, is onze spraakmaker en we zijn in afwachting van de mediagasten van strakjes. Ik ken wel trouwens het verhaal van iemand die op Schiphol was, ooit een keer voor een klus, die mocht dan even achter de douane, ging dat doen, maar die moest was eerder weg. was een collega van ons van de radio. En die, uh, ja, die was een beetje warrig en die ging nog wat deuren door en nog een deur door en, en, nog, en ja, nog een deur ging open. En stond ineens op het platform. Gewoon Boeing ging ongeveer op 10 meter bij hem, bij hem langs. Is hij door de Marseille opgepakt? Ja, kan ook gebeuren. Um, dit was hem, de uitzending voor deze donderdag. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemorgen. NPO Radio 1.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 Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een intern onderzoek ingesteld nadat nou, is gebleken dat onbevoegde medewerkers het medisch dossier van een patiënt hebben bekeken. Volgens klokkenluidersite Publix gaat het om het dossier van realityster Barbie die in het ziekenhuis was opgenomen na een zelfmoordpoging. En de Filipijnse regering heeft een van zijn eilanden gesloten voor toeristen. Het komende half jaar mag niemand het eiland Boracay bezoeken. Volgens president Duterte is het eiland veranderd in een beerput... onder meer doordat de horeca afvalwater op zee loost. Het weer dan nog. Vanochtend eerst nog bewolkt... met vooral in het oosten soms regen, vanmiddag droog en geregeld zon. Er waait wel een stevige noordwestenwind... en het wordt niet warmer dan een graad of negen. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog 130 kilometer file. Verdeeld over 30 plekken. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen knoppen Dazelo en Markelo. Heb je nog een kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende. A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knoppen Trottepolderplein. 7 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Maar de vertraging is nog wel een half uur. En drie kwartier vertraging nu op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Helden en Zomeren staat 10. Kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Zijn we een beetje misstanden moe? Guilaine Plas. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom bij Spraakmakers. Ja, waarom wordt het feit dat pensioenfondsen in palmolie investeren geen nieuws... maar zeggen 7.000 donateurs wel op bij Oxfam Novib na een seksschandaal op Haiti? Spraakmaker van vandaag is Sada Nuhusen, de hoofdredacteur van One World. En zij verbaast zich daarover straks in het mediaforum na 10 uur. Sada, welkom alvast. Dank We hebben het ook over digitale kwetsbaarheid. Zit jij op Twitter, Facebook, Instagram? Uh, helaas wel, geen Instagram, maar wel Twitter. Geen ik ben wel een Twitteraar. En Facebook, ja, ik heb Toevallig vandaag een column geschreven over Facebook... en dat ik steeds zeg dat ik wegga, maar er nog steeds ben. En met jouw velen. Velen, ja. Velen, ja. En als we het dan hebben over verontwaardigingen en misstanden... dan yes. valt daar natuurlijk ook nog ja, een hoofdstuk ik, ik aan Ik val daar niet buiten, ja. Arno Kantelberg is de hoofdredacteur van Esquire. Hij sluit zometeen ook aan. Uh, as ever, zou ik bijna zeggen, is die fashionably late. En dat is in dit geval dus ook zo. Over zijn digitale kwetsbaarheid horen we straks ook van alles. Want daar hebben we het vanochtend over in Stand.nl. En daar gaan we ook mee beginnen. De stelling is, het is een illusie dat de overheid ons kan beschermen tegen de risico's van internet. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Vijf deskundigen in digitale beveiliging roepen in een open brief... de overheid en bedrijven op om beter samen te werken... in de strijd tegen DDoS-aanvallen. 90.000 Nederlanders zijn mogelijk getroffen... door het dataschandaal van Cambridge Analytica. Totdat ik na zo'n vakantie op school kan. En ik in één keer de naam hoorde, Francine, laat je Tite nog eens zien. En toen wist ik precies wat er gebeurd was. Internet kent nog altijd vele risico's. Ook vandaag staan de kranten er bol van. Er zijn veel nieuwsberichten. Er liggen nog meer gegevens van Facebook-gebruikers op straat... dan eerder werd gedacht. 87 miljoen in plaats van de 50. En in Nederland hoorden u net zijn er dus 90.000. Experts pleiten voor een nationale firewall... tegen DDoS-aanvallen. Die zeggen echt het moet heel snel gebeuren... dat allerlei apps en websites veel beter worden eh, beschermd. Want het is nu een soort laksheid... Eh, waardoor er eigenlijk veel minder gebeurt... dan dat er mogelijk zou kunnen zijn... En we hebben natuurlijk ook nog het bericht vanochtend dat de VVD wil... dat mensen die op internet slachtoffer zijn van privacy-schendingen... meer wettelijke bescherming gaan geven. Uh, materiaal moet sneller offline gehaald kunnen worden. En er moeten ook zwaardere boetes worden uitgedeeld... aan degene die dit soort spul verspreiden. VVD-Kamerlid Koopmans zei er eerder in het Radio 1 Journaal het volgende over. Nou, ik heb een heel pakket maatregelen nu ingediend. Eén daarvan is een spoedprocedure. Dus dat als je weet dat dit soort beelden er zijn... En, uh, dan kan je meteen naar de rechter. En dan kan je ook meteen van de rechter krijgen... dat het niet, ver niet verspreid mag worden. En degene die dat wel doet, dat er boetes op staan. Zelfs als je niet weet wie het heeft gedaan. Verder wil ik dat het makkelijk wordt om online aangifte te doen. En ik wil dat als er toch iets opstaat... dat het ook makkelijker wordt om dingen weer weg te halen. VVD-Kamerlid Koopmans was dat. De vraag is, is dat genoeg? Heeft de overheid eigenlijk wel voldoende kennis in huis om ons goed te beschermen tegen de gevaren van internet. Want dat is namelijk weer een ander nieuwsbericht van vanochtend. Uit onderzoek blijkt dat de overheid zelf haar digitalisering nog lang niet op orde heeft en aardig achterloopt. In hoeverre heeft de overheid haar zaakjes op orde en kan het ons dus beschermen tegen de risico's van internet. De stelling is het is een illusie dat de overheid ons kan beschermen tegen die gevaren. Arno Kantenberg. Goedemorgen. Goedemorgen, Elen. Ik zei al, fashionably late. Hè? Als hoofdredacteur van Esquire. Uh, de brug stond open, op de oh, ja, brood. Ja, laat maar. Ja, ja. En je was je brood erom, je vergeten. <laughs> ben je het eens of oneens met die stelling, Arno? Uh, Goh, maar even later inhaken? Ik zit echt net. Oh, ja, ik denk... Ik uh, zat betrek een beetje, je er ik, meteen ja, bij? sorry, ik zat mijn pochetje recht te duwen. Ja, ik weet dat het radio is, maar ik... Het is toch belangrijk. Want alles wordt tegenwoordig gefilmd. En alles is terug te zien. Dat ook nog eens. Sada, jij gaf wel al aan van ik, ik neem mezelf voor bijvoorbeeld van Facebook af te gaan. Maar ik doe het iedere keer niet. Is dat vanwege de gevaren of is het verontwaardiging over hoe dingen gebeuren? Ja, nou ik had vandaag toevallig, ik wist niet dat er vandaag weer nieuws was over Facebook. Want er vandaag was ook weer bekend dat van die 50 miljoen mensen die, uh, van wie de gegevens van, uh, zijn gelekt. Mm -hmm. uh, of in ieder geval bij... Uh, Um, uh, hoe heet het, nou, dat Cambridge, uh, Cambridge Anetica. en Letica ja. terecht zijn gekomen. Dat daar van 90.000 ook Nederlanders ja. zijn. Ja, waarom zouden wij daar niet onder vallen, zou je kunnen denken. Maar dat, dat, dat was nog... Uh, ik, een paar weken geleden had ik een bericht gezet op Facebook. Ik zei, jongens, ik denk dat ik ermee ga stoppen. En het was, dat viel tegelijk met dat ik het, uh, dat ik het bericht kreeg van Facebook. Dat ik, dat ik, gefeliciteerd, u heeft duizend vrienden. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt bananas nu. Hè? Duizend vrienden, waar slaat dat op? En Dus ik begon mezelf af te vragen van... Wat is het nut eigenlijk nog van wat ik hier aan het doen ben. En dan tegelijkertijd met al die misstanden. En eigenlijk de handel in onze privégegevens. En uh, beïnvloeding van, van, uh, uh, van verkiezingen. Maar ook gewoon aan de macht helpen van foute leiders. Uh, waar werken we eigenlijk aan mee? Hè? En uh, Dus ik had gewoon een soort discussie geopend met mijn... Uh, Vrienden. Met je duizend Met mijn vrienden. Duizend vrienden. Ja. <laughs> en er kwam heel veel uit voort. Het was, uh, voornamelijk was het... Uh, uh, nou, ik zei ook van, ja bovendien... Een, een deel van jullie ken ik echt. Een deel van jullie ken ik echt niet. Een ander deel heb ik een soort frenemyship mee. Uh, dus sommige mensen die er gewoon willen volgen wat je doet... maar ja. Ja, je ook niet echt mogen of zo. Dus het is een vreemde, ja, ja. vreemde biotoop, dat, uh, dat, uh, dat Facebook. Maar voel je er veilig in? Heb je het idee, de overheid zou ons nou, meer moeten beschermen? Of voel je het er niet? Nee. eigen verantwoordelijkheid? Nou, kijk, dan zeggen mensen... je kunt ook gewoon je privacy-instellingen zo en zo instellen. Ja. Wat is nou het probleem? En dan kan niemand wat zien. Ik geloof dat ik vrij moeilijk te... Vrij moeilijk te... <lacht> Arno zakt weg. Maar... <lacht> ja, we hebben een nieuwe studio, mensen. Dat weten ja, inmiddels de meeste luisteraars wel. Maar ik ja. sta tegenwoordig. En we oh, hebben... ja. Ga dan gewoon staan, Arno. Ja, ik staan. Ja, dat is toch ja, ja, ik kan niet staan, want dan zien jullie mij niet. Hè? Dit maar, even als uh... uitstapje, want de stoelen... Nee, Arno zakt even <lacht> tot uh, de bodem ongeveer. Ja. Maar goed, nee, ik, over de vraag voel ik me veilig. Ik voel me niet helemaal veilig. Want uh, je weet... Sowieso weet je weet heel... Ze weten wat je doet. Hè. Je weet dat je daar bent omdat je bij een bedrijf, uh, omdat een bedrijf jouw diensten levert, mm -hmm. die vervolgens handelt in alles wat jij ja. bent en doet. Nou en. Daar wil ik eigenlijk niet meer meewerken. Maar ik kom er ook niet los van, want we hebben nog geen alternatief. Nee. En dat is het probleem. En dan maar... moet de overheid, internationaal gezien, zeg maar, zouden overheden ja. daar strenger tegen moeten optreden? Ja, ik vind dat overheden betreft. wel. Kijk, ik vind het geen illusie, want ik vind dat overheden wel uh, de, de verantwoordelijkheid hebben om dit soort bedrijven, om in ieder geval de regelgeving zo, de wetten en regelgeving zo te doen. Dat, dat bedrijven daar uh, niet. Zomaar onbeperkt uh, uh, ons van alles kunnen of aansmeren, of, of uh, apps en dat soort dingen kunnen uh, ervoor kunnen zorgen dat die zo makkelijk bij onze gegevens komen. Arno, ben je in staat om aan te haken? Ik, uh, ik heb hetzelfde, dezelfde emotie. als daar. Ik, heb ook, ik zit ook op Facebook. Althans, ik, ik, ja, ik zit erop. Ik heb mm -hmm. heel veel. Je voelt ook hè, vanwege je werk, toch een beetje? Nou, ik blijf erop. Uh, ik kijk er uh, zelden meer op. Maar ik blijf erop, omdat het de manier is om soms nog mensen te bereiken. Ja. Uh, ja. Uh, niet zozeer van mijn werk, maar meer dat als ik iemand kwijt ben of ik heb geen mailadres, dan kan ik via Facebook ja. of via Messenger. Ja. Is dat de manier. Maar zelf maak ik er uh, zeg maar als consument geen, um, uh, niet meer zoveel uh, ge gebruik van. En in die zin denk ik dat het ook zichzelf het probleem wel. Uh, Zichzelf zal oplossen. Omdat die ergernis die jij hebt en die irritatie, ik, heb, ik voel vooral irritatie, hè? Ja, ja. Dat, dat dat constante uh, uh, uh, ja. Um, um, he, niet alleen Facebook, maar Google. Precies hetzelfde. De, de hele tijd, die advertenties die zo heel erg op jouw maat zijn gemaakt. Dat je denkt, daar is hier weer. Ja. He, je, ik voel heel veel irritatie. Dus dat, dat hebben andere mensen ook. Dus dat zal maar zichzelf goed, reinigen. Ja, Als je zegt dat reinigt zichzelf. Dat gaat dan om die privacy instellingen. Tegelijkertijd, dit is natuurlijk breder. Hè? Het gaat om, om de DDoS aanvallen. Die worden ja. gedaan wat ons kwetsbaar ja. maakt. Waardoor apps ja. en websites nog onvoldoende beveiligd Het is. is. De digitalisering bij ja. de overheid. Nou, de overheid die steken laat vallen. Waarvan nog wel eens wordt afgevraagd. Hebben die nu genoeg kennis om ons te beschermen? Ja, internationale ja, internationale wetgeving die uitkomt blijft. Ja. Dat zou dus moeten kunnen inhuren. Ja, natuurlijk. Ja. Zullen we eens kijken wat andere mensen ervan vinden. Om te beginnen uit ons Spraakmakersnetwerk. Gerard Brummer zegt eens. Het is als met de reguliere criminaliteit. Daartegen kan de overheid ons beschermen, maar nooit 100%. Voegt daar nog aan toe dat hij liever een minister voor cybercrime had gezien dan een minister voor klimaat. Karen van der Beek is het eens met de stelling. De bescherming is een illusie. Zeker gezien het feit dat de overheid zelf met enige regelmaat wordt gehackt. Er is nog te weinig know-how om deze aanvallen te kunnen pareren. Overigens is ze ook van een open brief van een aantal experts... die dus oproept om ons beter te beschermen... die apps en de websites beter te beveiligen. En hij wijst naar de, zij wezen naar de banken... van als die iets doelmatiger... iets meer zouden samenwerken en iets minder lak zouden zijn... dan zou er veel meer bescherming mogelijk zijn... dan nu het geval is. Martijn van Nuenen is het ook eens. Het is maar de vraag of je het moet willen. De overheid is er voor wetten en regelgeving... waarmee ze normen wat wel en niet mag. Dus voor onze privacygevens. Echter en ieder is persoonlijk verantwoordelijk... voor zijn eigen beveiliging. De overheid gaat er ook niet onder. Onze huizen en auto's beveiligen. Arno heeft een punt. Ja, maar dat is natuurlijk ten, ten, ten dele waar. Uh, plus die eigen beveiliging. Er wordt mij heel vaak ongevraagd van alles aangeboden: uh, software en mm -hmm. virussen, whatever. En uh, weet je, ik heb, mijn naam is haast, ik heb geen idee. Uh, het is allemaal veel tegen Sabakadabra voor mij. Dus ik kan mezelf, ik kan mezelf de... niet eens beveiligen. Dat uh, je, je eigenlijk een, een kennisachterstand ja, hebt. Ja, waardoor ik je zo moet ja, ja. ja. We gaan het ook eens voorleggen aan Kirsten Jassies. Goedemorgen. Goedemorgen. Kirsten, Goedemorgen. je bent uh, social media specialist. Je traint ook veel. Uh, jij weet er dus wel alles van en hebt wel die kennis in huis. Ben je het eens of oneens met die stelling? Het is een illusie dat de overheid ons kan beschermen tegen de risico's van internet. Ja, ik ben het uh, eens uh, in de zin van dat het dus nog niet mogelijk is. Dat door de, de, de overheid heeft het inderdaad erg lastig op dit moment... Uh, omdat ze zelf hun uh, zaakjes nog niet helemaal op orde hebben... Uh, maar ja, het is ook hartstikke lastig in deze tijd. Want de tijd gaat zo snel, de technologie gaat zo snel... Mm -hmm. dat, dat bijna niemand kan, had het kunnen voorzien. Nou ja, voor een stukje dan wel. Maar, en daarop anticiperen. Ja, en de overheid vindt dat helemaal lastig. Ja, maar als je hoort dat er, er zijn altijd willenden zijn onze een stapje voor... Hè, met alle hacks en alle aanvallen die ze doen... op zich is, precies, is precies. er kennis in de wereld aanwezig. Maar kennelijk niet bij de ja. overheden om ons te beschermen. Nee, niet genoeg, maar ook omdat dus de techniek uh, te snel vooruit, ons te snel vooruit uh, gaat, denk ik. En uh, ja, dus ze moeten hackers in dienst nemen in de, in de oplossing bijvoorbeeld. Maar ja, ga je dit soort mensen dan natuurlijk? Uh een baanbieder. <laughs> ja, volgens mij gebeurt dat wel al. Wordt er wel uh, met de, de ethische hackers, wordt dat dan genoemd, die juist ook als ja. dreef hebben om dit soort dingen te voorkomen. Daar wordt wel naar gezocht. En die zijn volgens mij gewild om in dienst te komen bij, bij ook bij overheden. Is dat nou een markt voor hackers? Kunnen die ze echt uh, de hoofdprijs gaan vragen als een, een bank of een overheid uh, zijn dienst wil nemen? Uh, ja, nou, ik denk dat er best wel een uh, markt voor is. Net zoals er voor programmeurs en uh, voor de technische mensen aan die kant. Een, uh, heel veel uh, banen liggen eigenlijk. En waar, en waar vind ik dan als bank, waar vind ik dan de beste hacker om, mijn, uh, om, om mij te beschermen? Ja, Waar dat is een goede ik? vraag, maar dat is niet, uh, dat is niet mijn specialisatiegebied. Dan wordt het waarschijnlijk uh, in de dark web, moet je gaan zoeken. Ja, ja. Um, maar ik, ik ben meer gespecialiseerd in social media. En dit stuk gaat eigenlijk heel erg over uh, het internet, uh, het hele internet, ja. breed gezien. Ja. En dan ja. zeg je, is het lastig voor een overheid, omdat zij de kennis niet hebben... en omdat het heel erg snel gaat en er steeds weer nieuwe dingen komen. Dus op het moment dat je denkt, ik heb de goede beveiliging, dan is er wel weer wat nieuws. Dan is het alweer achterhaald. Ja, ja. Zo snel gaat het. Ja. Tegelijkertijd krijgen wij natuurlijk wel uh, volgende maand... we hadden het daar van de week over dat het voor sportclubs al een heel gedoe wordt. En bij ons op de redacties ook uh, dat je uh, andere privacywetgeving krijgt. Europees gezien. Hè? Gaat dat schelen? Ja. Want daardoor wordt het veel lastiger voor bedrijven. Of tenminste, ze moeten echt voor alles toestemming vragen... om iets op te mogen slaan van mensen. Scheelt dat, denk je? Ja. Ja, gaat zeker schelen. Dat is de privacywetgeving die strenger wordt gebruikt. Dus vooral voor burgers, voor ons. Wij kunnen dan overal onze gegevens opvragen. De vraag is nog even of bedrijven dat allemaal gaan redden voor 25 mei. Want het is, uh, heeft een behoorlijke impact, heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar de vraag is dan, dat, dat vergt ook weer naleving ervan. En controle erop. Ja, ja precies. En dat, maar dat is wel een stap van de overheid in de goede richting, denk ik. Voor uh, het, het beschermen van onze eigen gegevens. Ja. Heb jij adviezen als je mensen traint? Wat, wat adviseer je dan? Want je gelooft in sociale media. Anders, anders zou je er niet ja. op zitten en je nee. werk van hebben gemaakt. Wat zou jouw advies zijn? Ja. Uh, mijn advies is altijd uh, er zijn, er zijn tweeledig. Eén één is uh, je privacygegevens uh, goed kennen. Weten wat je ingesteld hebt. En dat proberen te begrijpen. Gelukkig heeft Facebook dat laatst uh, pas nu ook weer aangepast. Ja. Dat het beter begrijpelijk is. En aan de andere kant is het gewoon de content die je ziet voorbijkomen. De berichten op, op social media. Dat is weer iets anders. Maar daarmee kan je beïnvloed worden. Dus wees altijd kritisch op wat je voorbij ziet komen. Ja. En wat je leest. Zit daar eigenlijk, zeker als het gaat om die privacyinstellingen. Ik, ik had het net over die open brief van een aantal experts uh, naar de overheid maar ook naar banken toe van wees minder lax en werk meer samen. Die laxheid zit hier ook een beetje bij ons als social media gebruikers. Als het gaat om yeah. privacy instellingen, de kleine lettertjes en dergelijke. Ja, we willen gewoon graag van zo'n gratis platform gebruik maken. En hebben ons nooit dit hoeven af te vragen. Uh, dus het is echt een wake-up call van... Hey mensen, je moet wel echt een keer kijken naar je privacy-instellingen. Ja, absoluut. Daar zijn we gewoon heel lui in geweest. Inclusief ik en alle social media trainers. We hebben dat te lang zo laten gaan eigenlijk. En moeten daar nu veel alert op ja. gaan worden. Dank je wel, Kirsten. Zeker voor jouw ja, toevoeging op. Guido van het Noordende is oprichter van Whitebox Systems. Goedemorgen, meneer van het Noordende. Goedemorgen. Jullie maken privacy-systemen voor de zorg, begrijp ik. Ja, we hebben ja. een systeem uh, voor communicatie tussen, uh, tussen zorgverleners onderling... op een, uh, een privacy-vriendelijke manier. privacy by design zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Dus het kan wel? Het kan wel, uh, maar het ligt aan het systeem dat je bouwt... Uh, wat wij doen is een systeem bouwen voor artsen om uh, onderling te communiceren. Daar is een heel duidelijk wettelijk kader. Er is een beroepsgeheim. Daar moeten artsen zich aan houden. En dat betekent dat alleen artsen de verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen... Uh, om gegevens uit te wisselen. En dat doen ze samen met de patiënt. En nemen hebben ze samen de beslissing om gegevens uit te wisselen. En als je die verantwoordelijkheid goed borgt in de technologie... Uh, kom je een heel eind. Ja. U heeft ook onderzoek gedaan... Hè? Uh, over rondom beveiliging en privacy aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, als je het dan inderdaad veel breder dan de zorg nog trekt. Is het dan ook te doen? Ja, ik denk het wel. Uh, ik hoorde net iemand noemen dat hij een minister voor Cybercrime wilde. Uh, ik zou zeggen minister voor privacy. Dat zijn toch echt wel andere dingen. Uh, we zien in deze, uh, dit gesprek ook... Dat dados aanvallen en cybercrime uh -huh. uh, het door elkaar gemengd worden met, met privacy. Het zijn echt andere dingen. Ja. Maar um, het zijn allemaal ge... risico's hè, voor, voor internetgebruikers. Ja, het is zo. Maar het is een ander type risico. Um, cybercrime en aanvallen uh, is een technisch probleem. Wat je... Uh, nou ja, eigenlijk met de te kunt oppakken. Mm -hmm. En privacy gaat veel meer over uh, regels en toestemming voor wat, wat er met gegevens mag gebeuren. Dus dat zit veel meer op het vlak van, van beleid eigenlijk. Ja. En daar uh, komt die overheid wel om de hoek kijken. Dat je als je dat internationaal zou aanpakken, dan zou je wel een vuist kunnen maken? Ja, ik denk het wel. Oh, ik denk dat we op het internet aankijken tegen jarenlang van een soort van uh, verslonsingen eigenlijk van, uh, van handhaving ook. We laten het eigenlijk altijd een beetje aan de vrije markt over. Uh, hoe uh, bedrijven omgaan met persoonsgegevens. Mm -hmm. uh, het voorbeeld van Facebook is natuurlijk ook bekend. En je wordt ook vaak geen keuze geboden, dus je hebt niet zo heel veel controle mogelijkheden in je hand. En je zou ook kunnen denken, bijvoorbeeld de overheid kan zeggen van, nou ja, maak voor elke dienst die nu betaald wordt door adverteerders, hè, met gratis advertenties de hele dag, ook met oude variant zoals Spotify dat doet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Kijk, het zijn het zijn dat soort dingen waarbij je uh, je niet hoeft over te geven aan de geren van een bedrijf... maar zelf wat meer controle kunt, uh, kunt hebben. En daar uh, is handhaving en regelgeving, denk ik, heel belangrijk voor. Maar waar zit het in dat, dat de overheid, en uh, niet alleen de Nederlandse overheid... maar dat zo lang heeft nagelaten? Is het gevaar gewoon niet goed ingezien? Of zijn de risico's uh, niet goed ingezien? Of is het inderdaad laksheid waar ook over wordt gesproken? Nou het is laksheid, maar het is misschien ook gewoon een nieuwe technologie. Ik denk dat er jarenlang gezegd was van nou ja, internet is een nieuwe melkkoe, uh, allerlei mooie nieuwe innovaties, het is zo handig voor mensen mensen vinden het zo prettig. En bovendien weet er heel weinig van en hoe zouden we het moeten reguleren. Ik denk dat het ook een soort pionierstijd is uh, die we achter ons hebben gehad, of hopelijk achter ons hebben gehad. Mm -hmm. Natuurlijk ben ik voor innovatie, ik vind het prachtig dat mooie nieuwe dingen worden ontwikkeld, maar juist als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens moet je ook als overheid echt wat meer kaders stellen, denk ik, en wat duidelijker zijn wat ja. we daar niet mag. En ook gewoon streng handhaven. En zit er ook om een... Uh... Voorbeeld. Ja, neemt u het voorbeeld. Nou ja, dat is één voorbeeld. We hebben jarenlang hebben al privacyregelgeving gehad. En daarin staat dat je alleen gegevens mag verzamelen die noodzakelijk zijn. Maar we hebben nu al jarenlang dat we te passend te onpassen om ons geboortedatum worden gevraagd. En niet geboortedatum, maar geboortedatum, uh -huh. ook in situaties waar dat niet nodig is. Ja, ja. Nou, op dat punt punten zou een persoonsgegevens gewoon heel streng moeten handhaven. Zodat je ook dat ja, dat al handen in voeten krijgt. Ja, het is een klein voorbeeldje wat misschien uh, als redelijk uh, onschuldig klinkt. Maar u wil er maar mee aangeven, we, we verwaarlozen het al jaren eigenlijk. Het heeft, het heeft grote implicaties, omdat al je gegevens feitelijk via je geboortedatum heel makkelijk aan elkaar te verbinden zijn. Ja. Dus het zijn, het zijn kleine dingen die daar een grote impact hebben. Ja. Dank voor uw uitleg, Guido van het Noord. En, uh, was dat. Gaan we nog naar een paar andere bellers. Om te beginnen, Pim Smit. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer van het Noordende die heeft het heel goed verwoord. En uh, ik zeg zelf dat ik al heel lang op internet zit vanaf het moment dat je nog met mijn telefoon moest inloggen dat het heel lang duurde. Mm -hmm. uh, dus van de bedreigingen weet ik alles van en hij geeft ook heel duidelijk aan dat het twee verschillende dingen zijn. Uh, een DDoS-aanval is gewoon een hele hoop vuilnis voor een website neerzetten. En daar heeft de burger of de consument internetgebruiker last van. En aan de andere kant zijn we gewoon genoodzaakt om onze privégegevens bijvoorbeeld wel aan de overheid door te geven. Kijk maar naar belastingaangifte, want ja. anders krijg je gewoon je belastingaangifte online niet voor elkaar. En dat moet beveiligd worden. Dat is een ding wat zeker is. Daar komen mensen aan bij kijken. En aan de andere kant voor social media ben ik sterk ervan overtuigd dat je daar als internetgebruiker zelf heel erg bij bent. Omdat als je daar regelgeving op wil gaan zetten, heb ik het idee dat je te maken krijgt met de beperking van de vrijheid van meningsuiting... of het uitwisselen van communicatie. Dus dat is heel erg link. Ja, dat ligt natuurlijk wel aan, als je kijkt wat de VVD nu wil... Hè, dan gaat het echt om, om naaktfilmpjes of uh, foto's uh, sexting... wat er dus uh, niet door jou zelf is opgezet, maar door anderen... die jou daarmee willen beschadigen. Dat is misschien wat anders dan dat je uh, wel of niet... je, je eigen privacygegevens uh, maar dan, goed regelt. Ja, dat klopt, maar dan is bijvoorbeeld een naaktfoto... Is misschien dat spreekt op een bepaalde manier. Maar als het gaat om het gebruik of het misbruik van gegevens, ja dan komen die gegevens, die hebben een bron. Ja. En die komen ergens vandaan. En dat is het lastige om dat dus af te schermen. Want welke gegevens of welke data uh, mag je verwijderen of kan je als overheid afschermen? Mm -hmm. En raak je daarmee niet aan persvrijheid, aan informatievrijheid? En dat is een beetje mijn uh, ja. twijfels over het feit of de overheid in staat is. En gelet op meneer Van der Noordeinde heeft gezegd over de afgelopen jaren al. Mm -hmm. Er is tijd genoeg geweest. Of de overheid dat voor elkaar ja. krijgt. Interessant Ik heb daar hè? Ja. Over. Ik vind hem interessant. Ik leg hem hier even neer ook, Arno, nou. of Afzal. Nou, ik vond die vrijheid van meningsuiting vond ik wel interessant. Want uh, Facebook... Ik weet van mensen in mijn omgeving... die bijvoorbeeld in de antiracisme kringen zitten... dat die geregeld door Facebook worden, hun account wordt geblokkeerd. En uh, wat ik interessant vind is dat heel veel andere mensen... die bijvoorbeeld meer in de rechtsextremistische hoek zitten... dat die gewoon hun gang kunnen gaan. Dus het feit dat, dat er vrijheid van meningsuiting zou zijn op social media... is al een illusie. Mm. Dat is niet waar. Want de bedrijven zelf doen daar dus wel wat aan. Ja. Dus de dus maar niet ik heel rechtlijnig zeg je niet rechtlijnig nee. en volgens mij is het zo dat volgens mij werkt het zo dat als je bijvoorbeeld bij Facebook of bij Twitter al mass tegen één persoon um, uh, uh, rapporteert hè, dus dat je zegt van die persoon heeft, ja. dat dat ze dan denken oh ja dan moeten we misschien wat aan doen dus dat kan dus mensen maar kunnen als het, het al voor één bij de overheid want het gaat er nu om als de overheid er dus meer grenzen aan zou gaan stellen is dat dan juist een goed ja uh, maar nee, ik vind dat de overheid grens moet stellen aan de bedrijven ja. En niet aan de gebruikers. Ja. Maar dat is ook het idee. Dat ze de Facebook en de Google's meer ja, proberen. Precies. in. Uh... Maar die doen zelf dus wel al aan een soort van. Uh, bijna ja, willekeurige uh, manier van uh, be beknotting. Ja. Maar de overheid zou zich moeten richten op. Bijvoorbeeld. Zij kunnen, bijvoorbeeld er, is een, een, er zijn al van die gekke spelletjes op, op Facebook. van Je kan dan kijken hoe je eruit ziet over honderd jaar. Of hoe je ziet eruit uh -huh. als een man. Het lijkt allemaal geinig. Iedereen deelt dat. Haha hihi. Maar ondertussen heeft zo'n app bedrijf. Heeft al jouw dus gegevens, gegevens ja. Ja. gekregen ja. via Facebook. Maar ja, dat doe je ook zelf aan mee. Ja, dat doe je zelf aan mee. Maar je weet natuurlijk helemaal niet als, als, als gewone burger... Nee. dat je wat daarmee gebeurt. Dat er vervolgens uh, verkiezingen mee beïnvloed worden, bijvoorbeeld. Even die terug link dan leg je niet. Naar de, de overheid die, die eigenlijk, kan de overheid de vrije meningsuiting beperken... denk je, Arno, als je dus meer uh, regelgeving gaat opstellen? Nou, ja, maar dat zal altijd via het bedrijf moeten. Ja. Ja. Sowieso. Maar goed, dan is het wel de overheid die bepaalt... Uh, ja, nee, ja, En is dat, dat wenselijk? Dat, ja, dat is. Nou, ik, ik, ben, uh, ik, ik ben sowieso niet voor een enorm ingrijpende overheid, nee. Dus in dit geval zit jij, want daar begon jij mee, uh, het moet zichzelf ja, corrigeren ja. eigenlijk. Dankjewel Pim voor het uh, reageren. Nog één beller, Henk. Goedemorgen. Ja, goeiedag, Goedemorgen. Um, ik had even iets over de privacy voor de zorg. Uh, mijn vrouw die, die, die zit in de zorg en heeft een soort van CRM-systeem waar al hun cliënten in staan. Met de zorg die, die ze nodig hebben, en uh, nou, ook zeg maar, alle informatie die de familie ook geaard heeft, ze naar het uh, zorgcentrum. Nou, is het vanwege de bezuinigingen, zoals ze veel wordt gezegd, uh, kunnen wij uh, de kansen thuis ook inloggen op haar eigen computer? Wat is nou dat al die gegevens ook gewoon bij ons op de computers staan? Ja. Uh, bij ons worden alle inlogcodes uh, onthouden. Ik kan als persoon nu gewoon één druk op de knop en ik kan ook al die uh, informatie inzien. En voor dat hebben we ook zoiets van ja, leuk de bezuinigingen. Er wordt in gehad gezegd, joh, kijk inderdaad dus 10 minuten voordat je gaat werken, dan even naar de cliënt en die zeg maar moet gaan zorgen. Maar dat moet wel weer privé, op je eigen computer. Dus al die gegevens van al die ouderen die die zorg nodig hebben, die kunnen dus ook heel makkelijk worden ingelezen door anderen. Ja, dus ook daar is de privacy uh, niet goed geregeld, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja, maar dat ligt natuurlijk ook bij die zorginstellingen dan zelf. Dat is die meneer die we net in de uitzending hadden. Natuurlijk Guido van het Noordende. Die juist die privacy systemen voor de zorg opzegt. En zegt het kan wel degelijk waterdicht zijn. Maar dan moet je wel het goede systeem hebben. Uh, nou ja, het systeem is wel goed. Alleen als je dan vervolgens uh, gaat verwachten dat de, de werknemers daar ook zomaar, thuis mee aan de slag gaan. Ja. Om dus uh, direct gelijk uh, aan, aan de slag te gaan zomaar, zomaar, met het zorg. Door vroegtijdig al even in te lezen alle informatie op de cliënten. Mm. Ja, dan ga je van mij idee een stap te ver. Ja, duidelijk. Vanochtend horen we trouwens ook over Barbie. Hè? Dat een aantal mensen ja. Ja, dat is... die er niks mee te maken hebben... Ja. haar medisch dossier hebben ingezien. We, we zouden natuurlijk, dat was het grote toekomst toekomstdenken. We gaan allemaal werken, allemaal thuis zitten. En uh, alle informatie alle de data is in de cloud. En we gaan allemaal van thuis inloggen. Ja, dat levert dus nu dit, dit soort problemen op. Ja, maar dat, dat, dat hoort er dan maar bij. Ja, blijkbaar. Ja. Of je accepteert niet. En iedereen moet gewoon op kantoor, uh, met de auto naar kantoor. Ja, maar ook dan kunnen natuurlijk mensen als ze kwaad willen ja. ja, ja, nee, het nee, kijken. Dat hoor je nee. natuurlijk bij de politie ook. Nee, nee dat, zeker. Dat ja. is allemaal, ja, ja. Ja, maar de overheid heeft toch echt wel de taak om ons te beschermen tegen misbruik. Dat is toch wel een soort basisvoorwaarde die je van een overheid kan stellen. Dat is niet bemoeienis. Dat ja. is... De vraag is hier waar, waar zit die, waar trek je die, de die grens. grens. En dat ja. overigens zojuist natuurlijk wel een interessante metafoor. In hoeverre ben je verantwoordelijk voor het beveiligen van je eigen huis, je eigen auto... en je eigen uh, digitale gegevens. Mm -hmm. Ja, de vraag is in hoeverre je daar dus zelf verantwoordelijk voor bent. Ja, maar we worden, enerzijds worden we natuurlijk allemaal... de mensen die niet digitaal inwezig zijn, die, lopen, die raken de samenleving gewoon kwijt. Dus je wordt ook gedwongen als consument op allerlei vlakken. En dan mag je van een overheid ja. verwachten dat ze het goed regelen Ja, dus geen... je kunt niet ja. zeggen, je moet aan meedoen. Uh, maar anderzijds, ja, maar de, de, de, de veiligheid is aan jou. Terwijl, ja... Nee. Ja, nou ja, goed. Je, kijk, je, je, je bent niet verplicht om uh, soci social media te benutten. Je kunt gewoon heel veel dingen doen. Het is heel leuk zonder social media. Ik denk zelfs nog wel soms een stuk gelukkiger dan. Ja. Blijf via internet ja. reageren, mensen: via de site van stand.nl.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 We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Verbazing, inspiratie, verwondering. Nationale Museumweek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op nationalemuseumweek.nl Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon.